Middernacht, het begin van zaterdag 24 maart. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Voor het presidentschap van de Wereldbank zijn drie kandidaten voorgedragen... De Amerikaanse voordracht is Jim Yong Kim, een Amerikaans van Koreaanse afkomst. Traditioneel is de president van de Wereldbank een Amerikaan, terwijl het IMF wordt geleid door een Europeaan. Maar er zijn ook twee kandidaten uit andere landen, uit Colombia en Nigeria. Veel ontwikkelingslanden willen graag dat er iemand wordt gekozen die niet uit de VS komt. Eind volgende maand moet duidelijk zijn wie de president van de Wereldbank wordt als opvolger van de Amerikaan Robert Zalik.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 Paus Benedictus is geland in Mexico. Hij is daar voor een driedaags bezoek. Hoogtepunt wordt volgens de organisatoren een open luchtmis in de stad Leon op zondagochtend. Waarschijnlijk zal de 84-jarige paus daar het drugsgeweld in Mexico veroordelen. Maandag reist de paus door naar Cuba. Het weer vannacht helder met lokaal kans op mist minimaal rond 5 graden. Overdag vrij zonnig, maar ook wat bewolking. Het wordt 13 tot 19 graden. De dagen daarna houdt het mooie lente weer aan met temperaturen rond de 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Eembrugge en de afrit Bunschoten, twee kilometer door wegwerkzaamheden. Op de A4 Delft richting Amsterdam tussen Leidschendam en Dorp twee kilometer door een ongeluk. Er zijn twee rijstoken dicht... Dan de A12, Den Haag richting Utrecht. Daar staat tussen Zevenhuizen en Gouda drie kilometer door wegwerkzaamheden. En tot slot de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Moordrecht en Knooppunt Gouwen twee kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Vroeger, toen ik nog uh, iedere week met mijn ouders naar de kerk ging... De, werd daar behalve gebeden, gelezen en gepreekt ook heel veel gezongen. Gezangen en psalmen bij ons in de kerk. Er was altijd wel iemand die dan uh, luidkeels ontzettend vals meezong. En daar kon ik dan met stijgende verbazing naar luisteren. Iedere week opnieuw, dat wende nooit echt helemaal. Uh, zelf zong ik ook wel mee, maar nooit zo hard. En ook niet altijd met evenveel plezier. Uh, ik vond het vaak een beetje saai, eerlijk gezegd. Hoewel er ook wel mooie melodieën bij waren. Maar goed, als ik toen had geweten dat psalmen eigenlijk de oudste levensliederen zijn en dat je ze ook heel goed kunnen, kunt uh, vergelijken met de blues, uh, had ik het misschien toch allemaal wat anders ervaren. Gisteren begon een psalmenfestival in de Nieuwe Liefde in Amsterdam. Dat is een centrum voor studie, bezinning en poëzie. En uh, dat gaat door tot en met zondag. En met name uh, de 150 hertalingen van de psalmen door Huub Oosterhuis. die nemen daar een centrale plaats in. Dat festival, ja, dat zei ik al, gaat door tot, uh, tot zondag. Vandaag was er een muzikaal programma met de psalmen van Huub Oosterhuis. en een inleiding over de zangtradities van de psalmen door theoloog en liturgist Kees Kok. En hij is vannacht te gast in Casa Luna. Hartelijk welkom. Dank. Um, hoe was het vandaag? Nou, het was uh, buitengewoon uh, boeiend. Um, het is ook moeilijk om, iets, om dat over jezelf te zeggen. Ja, u, u, ik had het een ingewikkeld verhaal, verhaal. Ik had een uh, uitermate brede opdracht om, om iets over het zingen van psalmen in de geschiedenis te zeggen. Nou, dat, dat, dat is nogal wat. Dat kan eigenlijk niet in uh, drie kwartier. Ik, het is nog een uur geworden. En uh, ik heb geprobeerd een beetje de, de, de, de geschiedenis vanuit... Uh, uh, uh, vanaf het begin te schetsen... voor zover we er iets van af weten. Hè? En uh, we weten een beetje... we weten dat de psalmen in de tempel... in de Joodse tempel, want dat zijn Joodse liederen... Uit het, komen voort uit het Jodendom horen bij de rest van de Bijbel. Hè? Ze, zijn, ze horen bij het derde deel van de, van de, van de Joodse schrift. Eh, bij de geschriften. En als zodanig zijn ze ook... Ze zijn altijd liturgisch gebruikt. Ja. Hè? Zoals hè, de hele Bijbel eigenlijk een liturgisch boek is. Dus dat in, betekent dat ze in, in, in de viering... Ja, in de viering, in, in, in, in de bijeenkomst van de gemeente. Ja. En, eh, zowel dus in de tempel als in de, later in de synagoge. En plaatselijk overal ter wereld eigenlijk. Ja. En we weten dat ze gezongen zijn, die psalmen. Maar hoe... en eh, daar weten we natuurlijk heel weinig vanaf. En uh, we waren toen nog geen bandrecorders en zo. Dus. Uh, wat we wel weten is dat ze vaak in beurtzang gezongen werden. Dus om en om. Dus uh, de ene vers uh, door de ene helft... en de andere vers door de andere helft... van de gemeente, van de, van de verzamelde geloven. En was dat dan mannen en vrouwen? Bijvoorbeeld? Nou, dat, dat weten we niet. Dat, ja. dat denk ik niet eigenlijk. Waarom weet ik niet, maar ik denk het niet. <laughs> Intuïtie. <laughs> Intuïtie. En... Uh, en dat er ook sprake was van solozang. Uh, maar wanneer precies en hoe en waar. Het enige wat we, wat we eigenlijk in de vorige eeuw ontdekt hebben, dat in heel geïsoleerde gemeenschappen, Joodse gemeenschappen, die misschien al wel meer dan duizend jaar bestaan. Misschien wel ja. twee, dat weten we helemaal niet. Uh, dat daar nog steeds een manier van psalm zingen uh, wordt uh, geprakticeerd. Die. Uh, Waarvan we denken dat hij dat heel oorspronkelijk is. Maar ook niet zeker weten, maar omdat die, zo totaal geïsole, die gemeenschappen ja. zo totaal geïsoleerd zijn geweest, even lang. En uh, daar heb ik ook een klein fragmentje van, van meegenomen. Uh, uit, uit Tunesië en uit Jemen. Twee fragmentjes. En dan hoor je eigenlijk. De basis van het zingen in, van psalm is eigenlijk gewoon het reciteren. Het, het zing zeggen ja. Je zegt het zingenderwijs. Hè? De, ja. Je gaat eigenlijk puur om de tekst. zullen anders even laten ja. horen. Maar daaromheen zit dan een soort versiering voortdurend. En het gaat ook heel snel. ja, ja. Dit is Tunesië? Ja. Maar dat is een Joodse gemeenschap? Ja, in een heel geïsoleerde Joodse gemeenschap. En maar dus maar hoezo er... is dat dan geïsoleerd? Want die mensen komen toch nou, wel eens ergens anders? Nee, dat, dat, men weet, ja, vraag me niet precies hoe, maar de, de, in de, er is een wetenschappelijke uitgave van, een plaat, daar heb ik het vanaf, en... Uh, daar staat op dat het heel geïsoleerde gemeenschappen... Die, die eeuwenlang geen contact hebben gehad... of althans weinig contact met de buitenwereld... die echt uh, ook geen, geen culturele uitwisseling, snap je? Dus die heel, heel sterk hun eigen traditie hebben vastgehouden. En, uh, maar goed, het, het is allemaal uh, ook een beetje veronderstelling... dat dat zo is, maar ja. het, is, het klinkt wel oer. Het klinkt hè? authentiek. Het klinkt authentiek, ja, zo heet dat. En, en um, wat was dit nou voor Psalm, weet u dat? 92 was het. 92, dat, ja. Ja. ja. Ik weet niet eens precies. Ja, dit, ik, ik kan hem, uh, weet het, uh, in, in de versie van Uwe Oosterhuis gaat het ongeveer zo. Even kijken. Uw naam noemen is geluk, dat u mijn vriend bent, morgen zing ik middag en avond. Zo begint dat. En dat is heel vrij. Uw handen maakten mij goed, uw ziel bezielde mijn zangen, ik wil mijn bestemming begrijpen. Stomkoppen beseffen u niet, het onkruid wil u niet weten. Daders slaan op de vlucht, maar de gerechte, de rechtvaardige, staat als een boom aan het water in uw hoven in uw gedijend. Hoge gezedig, zo oud en weerloos, jij zal weer bloeien, jong en groen. Een nou, tekst waar je heel lang bij stil kan staan. Maar, het is wel... maar dat, dat zongen die Tunesiërs net ook. Ja, maar dan een maar beetje dan een anders. Beetje traditioneler. Hè? En ja. dat is natuurlijk ook het punt. Kijk, die psalmen zijn... Uh, ik, ik, ik heb gezegd, dat zijn de levens, oudste levensliederen van onze beschaving. Het is als is het de oudste verzameling liederen die we kennen. Hè? Ja. En uh, waar gaat het eigenlijk over in die liederen? Gaat het over God of is het, het religieuze liederen? Ja, eigenlijk ook wel. Maar... Het gaat eigenlijk over het leven zelf. Ja. En, en over de ups en downs. En goed en kwaad en slecht en, enzovoort. Gaan we er straks even over. Door. Ja. Want dit was eigenlijk nog steeds het antwoord op de vraag hoe het was vandaag. Hè? Oh ja, sorry. En, ja. Weet u het nog? Ja. En uh, dus u heeft, u heeft daar een toespraak van een uur gehouden met, de, met dit soort informatie. Nou, dus, ja, ik, ik heb dus dit even laten horen. De, uh, kijk, de, de men zoekt altijd naar verbanden tussen de Joodse synagogale, synagogale zang ja. en het ontstaan van het Gregoriaans. En uh, daar zijn er al boeken over geschreven. En eigenlijk is er niet direct een verband te, te vinden. Behalve dat de psalmen aanvankelijk ook werden gereciteerd in het, ja. in het christendom. En dat zal in Jonom ook gebeurd zijn. Maar voordat we weer uh, een heel ja. verhaal daarover gaat, het we nog even over de dag zelf, want u ja. heeft dat verhaal. En wat is er verder gebeurd? Er is daarna een concert geweest van uh, uh, psalmen, gewoon deels van Ub Oosterhuis, op muziek gezet door Tom Leuwentaal. En Tom Leuntaal is een van de componisten die uh, inmiddels ook al zo'n 40 jaar componeert op teksten van Huub Oosterhuis. Ja, ja. Daarnaast doet hij ook veel andere dingen. Uh, ook uh, veel uh, uh, opera-achtige composities, uh, musical-achtige dingen. En dat is een, een van die drie componisten. Huibers was de eerste. Dat was, die, die componeerde heel... Die heeft heel veel uh, geëxperimenteerd. Die heeft ook veel gebruik gemaakt van oud-Gregoriaanse vormen, en, maar ook van heel moderne muziek. Uh, en Antoine Alme is de derde, die, die is iets later gekomen na huibers. Dat is eigenlijk een soort opvolger van huibers. En die heeft weer een hele eigen stijl, veel een beetje Romantisch, 19e eeuw. Dus die veel. heren hebben de hertalingen van, hebben... van Oosterhuis. Op muziek gezet. Ja, niet alleen de hertraning, want dat is iets van de laatste tien jaar. Uh, daarvoor hebben ze gewoon andere teksten van hem uh, ja, ja. op muziek gezet. Ja. Ja. Uh, liturgische teksten. Dus er werd veel muziek uh, gespeeld vandaag. Uh, uw ja. verhaal was erbij. Komen uh, daar nou veel mensen op af? Op nee. Wie? Nou ja, nee, dat klinkt een beetje raar. <laughs> maar dit is het eerste psalmfestival. En uh, het is een beetje vol programma. Dus we hebben gisteravond, donderdagavond, ja, hebben we het gehad over de... De psalmen in de Joodse wereld, hoe die functioneren ja. binnen het Jodendom. Want het zijn hun liederen. Nou, dat, dat was een avond met een rabbijn en een gazan, een voorzanger, oh ja. en een, uh, een geleerde Joodse meneer, die, die, die uitlegde hoe de, die psalmen functioneerden in, functioneren in, uh, in het Jodendom. En dat is. Uh, ja, dat is ook hè, vrij divers. Het grappige is dat de manier waarop ze gezongen werden... en nog veel al worden in synagogen... dat dat vrij recente manieren zijn. 19e-eeuwse composities. Ja, ook, hè, ja. veel. Dus maar u dat... zei, er komen niet veel mensen op. Of? Nou, er waren gisteren uh, iets van 60 mensen. Dat ja. vind ik. En, en vandaag iets, iets minder, 40 dacht ik. Maar het, morgen is het natuurlijk de grote dag. Hè. En uh, ik kan me wel voorstellen dat mensen uh, het een beetje veel wordt als ze en dondergaand en vrijdag gaan. Ja, ja, ja, ja, dus ik begrijp al dat het... Uh, maar ze hebben wel wat gemist. En, uh... Want, wat? waarom is morgen de grote dag? Nou, morgen worden alle 150 psalmen... vanaf uh, half elf s'morgens tot half elf s avonds gelezen, voorgelezen, gezongen op allerlei manieren. Er komen Tijse monniken zingen en er komen, uh, er wordt ook, Antoine Alma komt een aantal psalmen zingen en uh, er komen artiesten uh, voorlezen ook, ja. uh, acteurs. En, uh, nou, een, een enorm pakket, ik heb het ook niet helemaal niet aan mijn hoofd, maar en dat is opgedeeld in vier, onder, vier delen en je kunt dus afzonderlijk intekenen op die vier delen en daar zit inmiddels ja, de laatste geloof dat het 80 bij het de, de eerste ja, ja, dus daar komen zo. morgen veel meer dan mensen. Dan dan dan komen, uh, maar je ja. kunt je dus afvragen... Hoe, uh, hoe, hoe zeer de psalmen nog leven? Nou, ja, mensen? dat is de vraag. Nou, kijk, als ik van mezelf uitga... je had het net zelf over jouw eigen ervaring... Ja. In, uh, in de kerk. Dat was een protestantse kerk, neem ik aan. Ja, ja. Ja, dat waren protestantse psalmen. En die vonden wij als katholieken... in onze jeugd begrepen, daar helemaal niks van. Die katholieken hadden überhaupt <laughs> niks met de Bijbel... laat staan met de psalmen. Daar dat weten ze niks van. De psalmen worden in kloosters. Die werden in kloosters gezongen op Gregoriaanse wijze. Ja. En allemaal op een eigenlijk een beetje zonder emotie... de emotie van de tekst zelf. Want het werd allemaal gelijk geschakeld als het ware... door de manier van zingen. Dat klonk heel mooi en meditatief. Ja. Maar of je nou een psalm zong... waarin, waarin gevloekt wordt... Uh, of een psalm waarin... Heel... Gevloekt in psalmen? Ja, in psalmen ja, wordt behoorlijk wat afgevloekt. Nou, gescholden op, op, op, de, op, de, op de... Dat heet dan in de meeste vertalingen de goddeloze. Maar dat is ook weer zo'n misverstand. Want het gaat helemaal niet over goddeloze. Want het Hebreeuze woord wat er staat, rasha, dat betekent gewoon ja, slechterik. Maar, maar, maar, dat zijn misdadigers. Hè? Dat zijn degenen die deze wereld maken zoals die is. Ja. Hè? En... Uh, Huub heeft dat ook consequent vertaald... of bijna consequent, niet altijd, maar met ploert en schender. Dus echt... Want steeds als er in de psalmen over goddeloos wordt... Ja, als ja, er dus rasha staat, dan vertaalt hij de firma ploert en schender. En ja, wordt daar veel de over de gesproken, over die de rasha? Ja, vrij veel, ja. ja dat ja. komt ook achter 78 keer of zoiets ja? Ja, ja, ja Goed, Kees Kok, ga ik nog even zeggen, is uh, vannacht de gast in Casa Luna... en uh, blijft hier tot kwart voor één zitten. Ik wil u even wijzen op onze website, uh, radio1.nl. Daar kunt u meer informatie vinden over uh, de uitzendingen van Casa Luna. Daar kunt u morgen ook dit gesprek nog een keertje terugluisteren. U kunt zich daar... Ook nog eens aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dus het is wel de moeite om daar een keer te gaan kijken. Radio 1.nl natuurlijk voor de hele zender. Uh, en ik wijs u ook nog even op de Facebook-site van Casa Luna... want er komt weer zo'n mooie foto op te staan. Sta oh, hij staat er al, hoor ik. We zijn razendsnel vandaag. Uh, dus die Facebook-site moeten we ook maar even bekijken. Uh, Kees Kok, uh, even nog een, een stapje terug. Uh, want we hebben het over psalmen hier. en uh, U heeft vandaag gesproken over de, de zangtradities rond de psalmen. Maar wat is een psalm eigenlijk? Een psalm is een uh, een gedicht. Een gedicht. en en over. Uh, kijk, het is. We hadden het ook net over, uh, zijn het nou eigenlijk religieuze liederen? Gaat het alleen maar over God? Nee, kijk, God was een evidentie in die tijd. Dat, ja. dat bestond, die God, iedere volk had zijn God. En dat was er maar net om wat voor soort God je had. En nou, die God van die psalmen en van de hele Bijbel natuurlijk... is iemand die de kant kiest van de onderdrukte van degene die... van niet van de machtige. Ja. Wordt, wordt God in ieder psalm genoemd of aangesproken? Bijna wel. Niet in niet in alle, maar wel wel veel. Ja. ja. En dat dat is degene op wie je kunt bouwen. Maar er worden ook heel veel vragen bij gesteld. De bekende psalm 22... Uh, die altijd uh, uh, met goede Vrijdag wordt gezongen. God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ja. Hè? Dat is, dat is, dus vanuit, en uit de diepte roep ik u... Hè, is hij nog ergens? Hè? En die twijfel die in die psalmen zit... die is er uh, in, in de meeste tradities... natuurlijk wel langzamerhand uitgefilterd. Hè? Je twijfel, ja, God, die, het ging over geloven. dus ja. dan ook je te, En... en dat weer opnieuw naar boven halen. Dat is ook een van de functies van het opnieuw vertalen steeds. Maar die zal me twijfelen voortdurend aan. De grote vraag is waarom uh, gaat het altijd slecht met de rechtvaardigen. Degene die het goede willen. Waarom worden die altijd weer moeten die die Is dat zo? En, en die mannen met die ringen en die gouden... Paarden en, en weet ik wat allemaal, die, die, die, die maken het goed en krijgen het steeds beter. Dat staat ja. er dan in die Psalm. Hè? psalm uh, Was dat nou ook zo? Of is dat nog steeds zo dat het altijd slecht gaat met rechtvaardig? De, Vaak wel, ja. Is dat ja, zo? Ja. Ja. Nou ja, die, die, die, die worden in de gevangenis gegooid. Kijk maar naar in, in, in een heleboel landen. Ja. Als je toch een beetje het goede kant op wil, dan... dan... Ja, er zit ook wel boef in gevangenis. Tuurlijk zit er ook boef in de gevangenis. Maar ja, ook rechtvaardig. Dat ja. is misschien ook, wel, zijn er misschien ook wel iets rechtvaardiger dan, dan ja. eigenlijk... men denkt of zo, weet ik wel. Ja. Goed, maar er wordt dus veel getwijfeld, er wordt veel gevraagd... er wordt veel uh, ja. gevloekt, zei ook. Wie doen dat eigenlijk? Wie, wie hebben die persoon ja, gegeven? David, David, weet ik. Nou ja, David is natuurlijk een... een, een uh, het staat op naam van David... zoals heel veel boeken, ook, ook in alle eeuwen... Ja. op naam gezet worden van een bekende persoon. Hè? En David was natuurlijk... De koning van een van de grote geliefde koningen in, in, in mythologie bijna van, van Israël. Maar hij heeft ze niet echt geschreven? Nee, nee. nee dat nee, is zeker? Nee, dat is wel zeker, ja. Nou, Want die nou ja, kon helemaal niet schrijven zeker, misschien. Niet is, zeker, maar maar. Maar. Nee, is het zo, is er niks? Van? Nee, nee. We, bedoel, straks heeft hij het wel geschreven. En dan krijg ik als ik later kom, ja. krijg ik tegenkom, <laughs> kerk ruzie met het. Nee, maar het niet, ligt niet voor de hand dat hij ze in ieder geval niet allemaal geschreven heeft. Dat, dat lijkt me, uh, maar ze worden verbonden met, vaak verbonden met andere verhalen in de, in de, in de, in de rest van de Bijbel. Hè. Dus, dus, en vaak ook verhalen die met David te maken hebben. Maar die, die, die, die, die psalmen zijn dus door allerlei verschillende mensen geschreven. Ja, dat, dat, dat kun je wel van uitgaan. Ja. En hoe zijn ze dan bij elkaar gebracht? Waarom ja, zijn deze ze zijn de verzameld? Op een gegeven moment een verzamelingen gemaakt. En uh, dat is een heel lang proces geweest waarschijnlijk. En uh, je moet je voorstellen dat er, uh, er wordt in de tempel en in de synagoog gezongen en eeuwenlang. En, en op een gegeven moment worden er verzamelingen gemaakt. En die komen dan die worden kanoniek, hè, zoals het dan heet. En die komen dan in, in, in de verzameling van die boeken, de schrift terecht. Uh, met al die andere invals, dus hooglied en, en Want de, kanon, de kanonieke en, uh, boeken zijn de boeken die in, in, de, Bijbel in de Bijbel zijn. terechtgekomen zijn. Nou, Hoe het die en, andere boeken ook? Duiter ook kanonieke boeken. Oh, heb ja. je ook, ja. Twee, <laughs> de tweede rangsboeken, maar dat zijn vaak ook heel spannende boeken. Ja. Maar de, de, uh, de psalmen die hebben het dus wel gehaald. En nou ja, er zijn er 150 geselecteerd. Hoe dat precies gegaan is, dat weten nee, we op ook dat niet. We niet. Maar en, en wanneer zijn ze onge ongeveer geschreven? Ja, ook dat is... Uh, we gaan, je kunt er toch redelijk van uitgaan dat het een vrij lang ontstaansproces is geweest. Maar het ligt ook wel weer voor de hand. om Dat ze in de tijd waarin de Bijbel werd samengesteld ook, ook bij, als boek bij elkaar gezet zijn. Ja. Dat, en dat is zo rond de... Uh, ja. 400, misschien 300 voor Christus. Ja. Zullen we nog even zo'n oud fragment, maar dan nu, nu uit Jemen? Ja, horen, waar je het over had. Dat was ook een, een hele. Of dat is nog steeds. Ja, een hele geïsoleerde is een Joodse anders, dat is niet zo, Ja, het is ook een van die geïsoleerde Joodse gemeenschappen. Uh... Even kijken of we het kunnen horen: <middels> Grappig is, het lijkt erg op, op, op de Koran, hoe de Koran wordt gereciteerd. Hè? Dat, dat, heeft, dat heeft verwantschap ermee. Dus, dus, ja, ik, ik was vorig jaar nog uh, in, in Jeruzalem bij de, de Klaagmuur. Ja. En daar staan ook nog Joodse groepjes ja. mannen vaak. Uh, die staan dan zo te bewegen hè? De, ja, ja. met hun met hoofden naar die muur. Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen precies. Mensje maar... heet dat. Okay. Ja. En dan zijn ze ook aan het reciteren. Zijn dat ook psalmen? Nou, nee, dat zijn waarschijnlijk... Ja, dat, dat weet ik niet helemaal zeker, maar dat zullen wel gebeden zijn. Ja. Bepaalde gebeden. En dit... En, en, want uh, nou, nou hadden we het over Gregoriaans. Dat, ja. dat is eruit voortgekomen. Even, even een grote stap maken naar de psalmen die ik dan ken... uit, uit ja? de uh, Geneeskund. De Geneeskund. de, de, de, de Bekein-kerken. Het wordt allemaal nog steeds gezongen in heel veel kerken trouwens. Uh, hoe zijn die nou ontstaan? Want dat zijn een soort berijmingen ja. van die psalmen. Dus nou, Calvin die heeft in de 16e eeuw, uh, heeft die eerst een aantal psalmen van Luther overgenomen die op Duitse melodieën stonden, Duitse volksliedemelodieën. Ja. Uh, maar die is toen met uh, Marot en Berger begonnen met uh, het zelfvertalen van de psalmen, dus op rijm zetten. Ja. En toen hebben ze ook componisten gevraagd om daar melodie op te maken. Dus ik dacht vroeger altijd dat die melodieën ontleend waren... ook aan het volkslied. Dat het wereldse wijsjes waren, die een beetje getemd waren... en dan tot kerklied geworden. Ja. Maar die, het is dus, dat klopt dus niet. Ze zijn echt gecomponeerd voor, voor die psalmen. En je moet je voorstellen dat dat volk wat uh, al heel lang uh, psalmliedjes kende... die in de middeleeuwen zijn er veel... in de volkstaal psalmliedjes ontstaan... die hoort in de kerk alleen maar... Gregoriaans, Latijn... wat ja. ze niet begrepen... Dus je kunt je ook wel iets bij voorstellen dat op het moment dat, dat, dat, die, dat protestantisme ontstaat... en ze mogen zelf meezingen in de kerk, dat dat natuurlijk een enorm succesnummer was. Ja. En dat klonk waarschijnlijk ook heel anders in het Frans. En misschien ook in een ander tempo dan wij nu gewend zijn. Dat waren wat polderachtige, zware manieren hè, vaak van, de, van het psalmzingen hier in de, in de protestantse kerken. Uh, in ieder geval... Heeft het misschien wel in het begin die psalm van Kolfijn anders geklonken dan, dan, uh, dan wij nu denken. Maar, maar, dat, maar jij uh, hebt, uh, je hebt nu natuurlijk nog grote verschillen. Want in de kerk waar, waar ik zat, uh, daar kon je nog wel een, een melodie ontwaren. Maar je hebt ook de oud ja. gemeente en de geformeerde gemeente waar ze echt op hele noten ja. zingen. Ja. Maar dat is dus afgeleid van die, van die uh, oorspronkelijke psalmen. Dan hebben ze op een gegeven moment sowieso, zijn ze wat ingezakt. En, dat is, en het grappige is... Is, is dat ook... niet het oorspronkelijke? Want dat dacht nee, ik altijd, nee, nee, dat, nee, dat nee. zij het nog, nog nee, doen nee, zoals het vroeger was. Nee, juist dat rit die ritmiek, die bepaalde lange en korte noten afwisselen. Soms een beetje, beetje, beetje, ja. beetje jessie zelfs lijkt, lijkt het wel. Hè, dat je, omdat er een tegenritme in zit. Maar omdat het langzaam gezongen wordt, wordt merk je dat nauwelijks. <laughs> Uh, dat is oorspronkelijke. En die hele noten is langzamerhand ontstaan. En het heeft ook te maken met de tekst. Want de, de vertaling van die Franse psalmen... door Petrus Datenus. die is zo slecht, die was eigenlijk heel slecht. En twee ja. eeuwen lang moesten ze slechte teksten... op slecht Nederlands op die noten zingen. Dus op een gegeven moment... Op, met verkeerde accenten, valse accenten. Dus op, daarom zijn op een gegeven moment... die, die maar even lange noten, want dan heb je geen last meer van... dat je verkeerde accenten krijgt. Als je even lange noten zingt, dan ja, is het ja. allemaal even zwaar. Kan er niks meer misgaan. Ja, boom. boom. En het graag... Ja, dat gaat zo. Ja. Dat is echt vier ja. tellen, he, ongeveer. Ja, ja, ja. ja. Per noot. Ja, ontzettend. Ik heb het niet zo vaak gehoord. Ik heb, ik heb er één keer gezegd, nou, er komt geen eind aan, die liedjes. <laughs> het grappige is ook dat, dat op een gegeven moment... kregen ze er waarschijnlijk ook genoeg van. Toen zijn ze, hebben ze uh, draaiommetjes gemaakt. Dat betekent dat ze dus die, die, die zware melodie... He, zijn gaan versieren... Allemaal zo'n beetje zoals die Joodse traditie. Oh ja, ja, dat is heel grappig. Het is soort, alsof de geschiedenis herhaalt. van ja, dat is wel erg uh, traag en er gebeurt weinig. En toch een soort behoefte aan, aan wat meer decoratief uh, ja. zingen en meer, meer, meer bewegingen. en zo. En nou ja, kennelijk is dat een behoefte die er toch altijd weer doorbreekt. Ja. Dan. Ja. Maar, maar voordat het in de protestante kerk uh, gekomen is, waren die uh, Gregoriaanse liederen ja. natuurlijk al. Gregoriaanse psalmen, ja. ja. En, en daarvan zei u net, van, ja, dat klinkt allemaal hetzelfde. Of nou, of nou ja, dat nou... klinkt niet allemaal hetzelfde. Het, het, het hangt er ook heel sterk vanaf wie het zingt. In maar in de... ieder geval hoor je er niet echt aan waar het over gaat. Nee, want die taal het is een dode taal. Hè? En, en uh, de, de, er is wel een vorm van Gregoriaans herontdekt. Ik heb, een van de dingen die vanavond gedaan werd, was Jacques van Leeuwen... die heeft een stuk Gregoriaans gezongen, wat zeker tien eeuw is. De oudste is stam uit de tiende eeuw van dat stuk... En dat is heel rijk versierd. En normaal als, als een uh, gemiddeld Gregoriaans koor dat zou zingen, die, die, die zingen braaf die nootjes. Maar hij maakte er een, een enorme voordracht van. En waarschijnlijk is dat ook oorspronkelijke. Heel gepassioneerd. En yeah? Met, met gehaal. Het was oh, oh. echt on, een openbaring, heb je nog nooit gehoord. Oh. En dat is, uh, dat is echt heel apart. Ja. Het is jammer dat ik daar geen opname van heb. Maar je hebt wel een Gregoriaanse opname meegenomen? Ja, genomen? maar dat is, dat is ook goed. Op principe, kwalitatief is dat redelijk goed. Maar dat is gewoon een. een Psalm, zoals die doorgaans in kloosters gezongen wordt. Dus even, en, uh, um, en welk psalm is dat? Uh, psalm 1. Gregoriërd. En het begint met, met een uh, antifoon. Een antifoon is een soort opzetje om te weten voor mensen toen in de tijd dat er nog geen orgel, orgel was, dat is heel lang geleden, uh, om te weten welke toonaards moesten pakken. En dat, dat is een soort liedje vooraf. Dat is heel grappig. En dan begint hij. Oké. Okay. Moet je even opletten. Ja. Komt-ie, als het goed is. Dat is dat liedje. Antifoon. Psalm 1 was dit? Nee, dit is de antifoon alleen nog. Oh. Ja, da daarna komt die psalm. Ah, oké. Okay. Ja, dit voorstuk. Maar wat, ja. dat is een tegenstem, is dat toch? Ook? Nee, antifoon betekent, ja, tegenstem. Als je in twee groepen zingt, dan heb je de stem en tegenstem. Of tenminste, yeah. afwezen. Nee, maar antifoon, is, dat was dus oorspronkelijk, zo werd dat genoemd... een opmaatje naar de, om te kijken welke ja, ja, toonhoogte ja, wat... die psalm gezongen werd. En komt de psalm nu ook nog? Dit is de psalm. Dit is de psalm. Als dit hertelt. Psalm 1. Ja, oh, dat is een stukje, heel niet heel Psalm Nou, dat is helemaal niet zo lang hoor. Oh. Maar het interessante is wel dat hier ook die ploert en schendering voorkomen: waar ik het oh. over had. En uh, dat de eerste zin, ja, dat vind ik een meestelijke zin. Um, de bijna, uh, je moet het maar wagen om het op te schrijven. Hij begin, die psalm die gaat over de twee wegen, hè? de twee manieren van leven. Dus uh, het goeie, de goede en de slechte kant. Dus, en de, de, de oplichters en, de, en degenen die altijd maar ritselen... en, en elkaar in de, maling, uh, in, in, in, in de maling nemen, moet je zeggen. Het spotten. Ja. Nou ja, de spotters, de, noem maar op. Die, uh, dat is één manier. En de andere manier is je bezighouden met, nou ja, met het goede... En, en je daarop bezinnen en op de, op de, de Torah. Nou goed... En hij begint dan, deze uh, vertaling, vrije vertaling... met de woorden, goed is dat je niet doet wat slecht is. En sommige mensen... Ja, dat nou, uh, logisch. Ja. ja, maar het is zo logisch... Goed is dat je niet doet wat slecht is. Het is, is bijna, je, durft het, je moet het maar durven opschrijven... maar het is zo evident. Goed is, wat iedereen weet... Wat het... je, je zou het ook een beetje een open deur kunnen noemen. Ja, maar het grappige is dat iedereen weet wat goed is. Of iedereen weet wat slecht is... En toch gebeurt er een heleboel slechte dingen. En ja. mensen doen voortdurend verkeerde dingen. Terwijl ze het wel weten. En, en, dus dan moet je maar gewoon simpel Je weet best wel wat goed is. Ja. En je moet dus goed doen. En dat is dus niet wat slecht dat is. is. Zo simpel is het. Is ja, ik vind dat mooi. Maar er zijn mensen die het een beetje raar vinden. <laughs> dan gaat hij verder, legt hij dat uit. Dat je niet doet wat slecht is. Niet achter oplichters aanloopt. Niet met ploert en schender hult. Niet je schouders ophaalt, ploert en schender. Ach, zo is de wereld nu eenmaal. Hè? Mm -hmm. Dat nu eenmaal staat er niet hoor. <laughs> Goed is dat je goede woorden overweegt en wil. Nou, dan krijg je de bekende woorden. Heb je naaste liefde die is als jij? De vluchteling, de arme, doe hen recht. Prent ze in je. Dat is ook een mooie zin. Prent ze in het hart van je verstand, die woorden. Dus dat is geen kwestie alleen van het hart of zo. Ook niet alleen van het verstand, maar het hart van je verstand. Hè? Prents in het hart van je verstand, die woorden. Zeg ze voor je uit, gezegend ben je. En dan komt het beeld uit die psalm 1. Een boom aan stromen levend water. Vruchten zal je dragen. Wacht, een boom aan? Stromen levend water. Een boom aan stromen levend water. Ja. Vruchten zul je dragen. Blad dat niet vergeelt. Het zal je goed gaan. En dan krijgt die oplichter nog een dreun na. Oplichter, ongezegend zal je zijn. Een storm steekt op. Je waait de leegte in. Een storm. Woep, weg. Het gaat niet goed met de oplichters aflopen. Nee. Nou ja, maar daar staat het goede overwegen. Is dat toch genoeg? Ja, overwegen, ja. In je hart overwegen. Ja. Over nadenken van, van, van hoe zit dat... Zal ik het uh... doen, zal ik het niet doen? Nou ja, uh, wat is goed? Je moet het al. Ja, je moet erover nadenken. Je moet er wel over nadenken. Je weet dat het goed is dat wat niet slecht is. Maar je moet er wel over nadenken. Want, want hier spreekt een zekere uh, maatschappijkritiek uit. Dat kun wel stellen. Ja. Is dat altijd... Is dat is dat, geldt dat voor al die 150 uh, psalmen? Nou, heeft dat ook altijd zo gegolden? Nee. Ook in de nee. allereerste... Nee, ik denk dat er bij de in de tijd van de reformatie. De echte, woe, dat waren natuurlijk de psalmen ook wel... Uh, ja, hebben ze misschien ook wel zo gefunctioneerd. Tegen de papen en tegen de Turken natuurlijk toen. Hè? De, de, de, de Turken ook. Maar, maar in de Joodse traditie, toen ze geschreven zijn? Ja, dat... Ze functioneren in het totaal van de, van de schrift. En die, het totaal van de schrift gaat over, over recht doen aan de armen en de wezen en de weduwe. Dat is zo'n trits die altijd weer ja. opnieuw voorkomt. En dat het daarom gaat. En dat dat uh, alles wat er in de politiek gebeurt... want dat is wat ook vaak gegeven, de boeken Koning en Samuel... die, al die boeken over die, die, die, die Israëlische koningen, vanaf David tot, tot Aagap en zo... die doen allemaal wat slecht is. Dat staat voortdurend als een soort refrein. Dus, en de koningen doen het verkeerd, uiteindelijk. David ook. David ook. En, en toch schrijven, schrijven, schrijven ze die psalma aan hem toe. Ja, David was natuurlijk een beetje, een beetje dubbel in de verhalen. Pakt die batseba. Ja, de vrouw van een, een of andere officier die hij naar de ja, stuurt. Ja, die stuurt hij daar naar dood ja. in. Hè? Ja. Nou ja, daar, daar wordt hij behoorlijk voor gestraft. Ja, en terecht Z, hoor. Zijn kind, zijn kind uh, sterft. Hè? Dat ja, dat, dat is dat dan is weer wat anders, Ja, maar goed. Dat het is het kind gestraft eigenlijk? Ja, dat is vreselijk. Ja. Maar dat is... <coughs> kijk, het zijn verhalen. Het kwaad straft zichzelf. Hè? Is dan de, nou goed, dat is een heel ander uh, hoofdstuk. <kijkt> maar uh, hoe kwam ik erop? Ja, dus, dus het is heel... De, de profeten... Het is, de hele geschiedenis is ge, geschreven in, in de profetische toonsoort, zou je kunnen zeggen. Alles is geënt op profetie. En profetie is maatschappijkritiek. Hm. Profetie is niet voorspellen van toekomst. Het is gewoon, als je zo doorgaat, dan gebeurt er dat. En dat is dan ook gebeurd, hè? Ja. En achter, of dat achteraf geschreven of vooraf, maar... <kijkt> je kunt tegenwoordig ook wel redelijk soms voorspellen wat er gaat gebeuren... als je zo doorgaat op deze weg van deze politiek. Het is begonnen in het Jodendom. Kwam toen het Gregoriaans? Nee, dat is het christelijke... Nee, het Gregoriaans is eigenlijk, voor zover we weten, ontstaan in Rome in de basis, maar dat, dat kennen we niet. Er zijn helemaal geen getuigenissen van, maar ja. het moet daar begonnen zijn. Maar dat is niet de allereerste christelijke bijdrage aan de psalm? Dat ik zeggen. De eerste nee, vertaling van de psalm. dat komt op, in, in op het moment dat het christendom... een vaste voet aan de grond krijgt in deze wereld... Hè, dus ook door de keizer wordt erkend als, als toegestaande religie... dan uh, komt er een eigen liturgische zang van de grond... en dat, dat is zijn de eerste beginselen van het Gregoriaans. Maar het Gregoriaans zoals wij het kennen ja komt ergens uit de 7e, 8e, 9e eeuw pas. Dus dan ben je alweer veel verder. En de Anglikaanse traditie, wanneer ja. is dat? Uh... Ja, die is dus ook van de tijd van de reformatie. Dus Hendrik de achtste die, die mocht niet uh, scheiden of niet trouwen. Ik weet het nooit precies. Maar ja. in ieder geval deed hij alles verkeerd. En dan heeft hij tegen de paus gezegd... Nou, dan sticht ik mijn eigen kerk en, en dan, dan, word dan word ik de baas. Ja, precies, daar word ik de paus van. <laughs> en uh, die heeft dus, ja, prachtig... Uh, die hebben een hele eigen traditie... Wel geënt op het Gregor maar helemaal veel meer uh, geschreven, muzikaal ook, naar het Engels idioom toe. Hè? En het, is, het is een rijkere melodieën, meer stemmig, wat het Gregor ook niet is. En uh, ja, we hebben daar één voorbeeld van, uh, dat is ook op zo'n 42, is dat. Zoals een hert rijk naar levend water, dorst ik naar God. Is dat de de even als een moeder hinder? Het ja. tijgend herderjacht ontkomen was Perussisch. nog ouder. Ja, maar het waar, kunnen in de niet slecht. De Anglikaanse versie dus. En de, de Engelse uh, vertalingen zijn. Waar, kan je nou zeggen dat die beter waren bijvoorbeeld dan de Nederlandse? Dat die adequaat zijn? Want die zijn net die eerste Nederlandse uh, vertalingen. Peter Stenis was, was een beetje een uh, vergissing. Want die uh, kon het niet of zo. Waarom, ja, we, waarom die, hebben ze het dan laten nee, doen? Ik heb geen idee. Want Vondel, Vondel heeft ook. Uh, we weten nog best veel niet, hè? Ja, we weten heel veel niet. Uh, Vondel heeft, uh, zoals met de meeste dingen zo hoor. <laughs> <laughs> Wetenschap is ook nog. Uh, Kinderschoenstaan. Anders dus. wel. Anderbaan. Maar Vondel heeft ook een uh, vertaling gemaakt. Niet, ik weet niet of van het hele Psalter, Psalmboek, maar wel uh, een aantal. En uh, ja, die hebben het gewoon niet gehaald. Dus er zijn er meer betere vertalingen geweest. Pas in 1773 is er een nieuwe vertaling uh, ingevoerd. onder groot protest van onder andere. Uh, waar, hoe heet die? Maarten aan het hart heeft daar een boek over geschreven. Hè? Psalmen oproer Oh ja. Maassluis speelde dat. Maassluis, ja. ja. ja. ja en blijf uh, met je poten van psalmen af. Weet je zo van, uh, dat mocht natuurlijk niet. Ja, mensen waren totaal aan gewend. Aan die maar als je en, de hele tijd met zo'n slechte vertaling te ja, dealen hebt... Mensen, dan, dan is dat toch niet goed voor je geloof of wel? Mensen zijn niet kritisch. Uh, mensen zijn ergens aan gewend. hebben dat van kindsbeen af meegekregen. En ze zijn er dan zo mee ver, ver, aan verknocht. Ja, ook al snappen ja, ze er niks al, van. Al snappen ze niks van. Nee, ik bedoel... De katholieken zijn toch vaak, of veel katholieken zijn... aan de Romeinse liturgie, de Latijnse liturgie verknocht geraakt... en willen dat per se behouden. Zonder dat ze eigenlijk, als je echt vraagt waar gaat dit over... waar gaat dat over, dan willen ze het vaak ook niet. Precies uh, ja, zo vaag een beetje. Ja. Maar het is iets waarmee ze zijn opgegroeid, waar ze aan gehecht zijn geraakt. En waar ze emotionele band mee hebben. En dan uh, ja. is het moeilijk om ze. Elke verandering doet dan pijn. Of zo. Ja, want dat heb je nu ook eigenlijk weer bij Huub Oosterhuis. Die heeft ja. die hertalingen gemaakt. Die is daar al 50 jaar geleden mee begonnen. Ja. Dus de eerste hertalingen die moet hij die bijna alweer opnieuw gaan doen, volgens mij. Want nou, als hij dus de psalmen of... vrij is, zou zijn ook we weer opnieuw. Want hij is begonnen met 50 psalmen hè? In, uh, ja. met een aantal mensen. En. Uh, maar heeft hij die, die alweer opnieuw gedaan? Nou, die, deze psalmen Vrij zijn eigenlijk hertalingen weer. Van zijn en, eigen hertalingen? Ja, maar hij heeft dat toen samen met een aantal mensen vertaald. Michel hè? van der Plas bijvoorbeeld? Michel van der Plas en dan Renkels, dat was een exergeet. Maar, maar ook daarvan zie je dat veel behoudende christenen... die vinden dat maar niks, toch? Veel te modern. En, Sommigen, uh... ja. Maar het zijn er niet zo vreselijk veel, hoor. Nee? denk ik wel eens. Ik heb uh, afgelopen 30 jaar 150 of zoiets... Lieddagen gegeven. waarop honderden mensen komen zingen. Die dit repertoire. alleen puur op teksten van Oosterhuis. Ja, maar die andere ko die vormen. komen natuurlijk niet. Die komen niet, maar ik heb wel ongelooflijk veel mensen langs zien komen. die het wel, ja, mooi, wel, wel mooi vonden. Ja, ja God. En. en uh, uh, nou ja, goed. Het, het, het, maar hij heeft het heel, heel erg. Uh, um, um, bewerkt natuurlijk. Ook zijn eigen gevoel erin gelegd. En, uh, hij heeft het ook, denk ik, hertaald voor een. Of denk ik niet alleen, dat heb ik ook gelezen. Voor een heel breed publiek hè? Er zijn er steeds meer mensen die niet naar de kerk gaan... maar die kunnen er ook iets in herkennen nu. Nou ja, het he de hele idee is dat, dat, dat, dat, dat die teksten, die bijbelse teksten... waarop al die liederen geënt zijn uiteindelijk toch op die verhalen... dat die niet bedoeld zijn voor beminde gelovigen... maar voor hm. iedere mens dat, uh, dat er iets mee wil. Uh, en, en, en het is ook voor heel veel mensen, ja, in, in onze optiek natuurlijk helemaal... Ja, is het zinnige lectuur? En, en kun je er ook iets mee? Het, is, het, is, het, het dwingt je wel tot keuze. Hè? Het, het zijn uh, maatschappelijk... Uh, uh, ja, het zijn veelzeggende teksten... Die, die, die, die je oproepen tot maatschappelijk engagement. En, en, en, en noem alle. Uh, solidariteit en dat ja. soort, soort dingen. Hè? En is het nou het engagement van Huub Oosterhuis geworden? Of het engagement van, van de oude Joodse dichters? Ik denk, nou, ik denk dat het, het engagement is wat in die Bijbel meegegeven is. En, en als je dat... Bedoel, iedereen weet toch als, als, ook over het Nieuwe Testament... als je het over Jezus hebt, dan heb je het toch over... ja, mensen, uh, weer, het is toch een wereldverbeteraar, of een mensenverbeteraar. Dat moet toch anders? Hij ja. dus, ligt zich toch niet neer, neer bij de feitelijke machthebbers. En, en, uh, het is natuurlijk niet altijd zo gelezen. Het is, het is, het is vaak als een apart religieuze werkelijkheid behandeld, al die ja. verhalen. En dat is, dat is diep triest. Want, maar die psalmen waren ver voor Jezus, toch? Ja, ja. Maar ik bedoel, ook bij Jezus is dat zo. Hè? Dat is dan nog iets bekender. Hè? Nee, Ik denk dat die hele Bijbel uh, niet alleen voor uh, gelovigen is... maar voor uh, iedereen die, ja, die op zoek is naar, naar zin en een en, en, en, en zinvol leven. En en. Betekent, en, en maar goed, het vraagt inderdaad wel ook een, een, een keuze: een, een, een duidelijke levenskeuze. De, de, dat je dus niet kiest voor jezelf of voor je eigen hachie alleen, maar dat je ook de bredere context in de gaten houdt: andere ja. mensen. Hè? Dat er ook nog andere mensen zijn. Waar je rekening mee moet houden, bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, die meneer Huibers, want er hebben nog één fragmentje staan. Meneer. Ja, Huibers is dus. Uh, een van de ja, componisten? Een van de, de goede man. Die heeft ontzettend veel. Die, de, dat is, ja, die heeft geëxperimenteerd, hè? Die, die heeft. ...oude Gregoriaanse modellen gebruikt... ...om de teksten van Oosterhuis tot uitdrukking te brengen. En ja, Eigenlijk heeft hij alle vormen die in de loop der eeuwen zijn ontstaan... Uh, of, uh, ...om psalmen te zingen, maar ook om andere liederen... ...kerkelijke, zoals het dan heet, uh, hoe noem je dat? Nou ja, godzienzige lit liturische liederen. Hij heeft heel veel nieuwe vormen gevonden... Uh, ...die eigenlijk ook weer oud zijn, maar... Nee, ik moet zeggen het belangrijkste wat hij, wat hij ingebracht heeft, is dat het zingen in de kerk niet meer een zaak is van alleen het volk, zoals in de Protestantse kerk, of alleen het koor, zoals in de Katholieke kerk. Hij heeft echt een, een manier van zingen gebracht die voor beide partijen uh, interessant is, om ik zo te zeggen. Die, even dat, luisteren hoe, hoe dat dan klinkt. Uh, nou ja, dit is een klein, klein stukje van die psalm 25. Ik weet niet of dat nou meteen duidelijk is. Maar je hoort dus een refrein, wat iedereen mee kan zingen... en je hoort een couplet, wat voor het koor is, meer stemmen. En dat is het koor. Ja. Ja, goed. En ja. zo heeft hij een heleboel hele gemaakt. En ook, dit is vrij rustig. Ik heb het ook gekozen omdat het eerste meerstemmige stukje was... wat ik zong nadat ik mijn hele leven Latijn had gezongen. Tot mijn vijftiende. Ja. Alle Georgiaans en meerstemmige missen en zo. En allerlei koor. En toen kwam dit ineens. Op het, ik zat op het seminari. Ik wilde toen priester. Ja, zeg maar. Ja, zeker. Toen wel nog. Maar uh, <laughs> En toen eens zongen we dit. En het was een ongelofelijke openbaring. Dat je überhaupt in je eigen taal kon zingen in de literaar. En raakte dat toen veel ja, meer? Ongelofelijk. Ja, ongelofelijk. Nu, nu kun je het misschien niet voorstellen. Maar dat was echt een... Dat kan je misschien vergelijken met wat er toen in de reformatie gebeurd is. Dat je ineens je eigen taal zingt. Hè? Dat je, en dat dat werkt. En dat dat ook mooi kan zijn. Hè? En kunt, kunt u nog, weet, zich nog voor de geest halen hoe, hoe, hoe, dat, hoe dat u raakte? Ja, dat, hoe precies, weet ik niet. Raakte me. Ik vond het raakte Ik vond het prachtig. En iedereen trouwens die dat, dat zong. Je zat in dat koor... En die, het was natuurlijk allemaal jongens. Hè? Ja. Ik zong toen nog Net, net Tenor. Ja. Ik was net iets... Mijn stem was gebroken. En, ja, hoe moet je dat nou omschrijven? Het had iets te maken met... Die tekst zei, Naar u gaat mij verlangen. Nou, je wist niet eens dat je verlangen had in de kerk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat was allemaal... Heel heilige, de ver weg. Hè? En dan dat, dat het iets van jou was, wat uitging naar iets ja. anders. En zoiets, maar helemaal exact kan ik het ook niet uh, reproduceren. He, he, he, hebben Psalmen sowieso veel zeggingskracht voor u persoonlijk? Wel vaak in de vorm van uh, zoals Oosterhaas heeft hertaald. Ja, ja absoluut. Ja. En zoals, het, zoals het direct in de, in de oorspronkelijke tekst staat, is het wat stugger. Wat, omdat het natuurlijk ja, zo oude poëzie is. Maar in de, in de manier waarop Oosterhaas dat heeft hertaald en, en ook weer met die nieuwe psalmen. Ja, zijn, is het heel vaak iets wat je raakt. En het, het is... Uh, omdat, het, omdat het over... alles gaat wat, wat met mensen... te maken heeft. Wat ja, met en ook met, met, met uw eigen leven. Ja, dus waar je dat ook ja. van toepassing kunt ja. laten zijn. Ja. Um, als u nou nog even een mooi stukje uit uh, die uh, 150 psalmen vrij van Huub Oosterhuis zoekt. Het kan niet zo heel lang duren, maar, maar 20 seconden misschien. Want ik ga ja. nog even vertellen wat we... Dit gesprek zit er alweer op, het gaat echt raar. Nou, zo. dat gaat snel. Ja. Uh, want uh, dan zijn wij om twee minuten over één weer terug. En gaan we in het tweede deel van Casa Luna, uh, ga ik in gesprek met luisteraars. En de vraag aan de luisteraar is, het gaat niet zozeer over psalmen... maar over liederen in het algemeen. Welk lied, welke muziek... Heeft voor u heel veel zeggingskracht? Vertelt u iets over het leven? Heeft een belangrijk inzicht gegeven? Welke muziek vindt u troostrijk? Welke plaat is u dierbaar? En dan gaat het niet zozeer uh, om de melodie alleen... maar juist ook om de tekst. Dus waar heeft u wat aan gehad? 0800-1121 als u wilt bellen. Casaluna.ncrv.nl uh, als u wilt mailen. En uh, hashtag Casaluna voor de twitteraars. Kees ook een heel mooi stukje uit zo'n nou, zoon. Van... Een stukje van Psalm 14, dat is al wat oude uh, bewerking... Die ook in dit boek staat. En uh, daar wil ik even het begin van lezen. Want dat is ook wel typerend weer voor, voor de politieke lezing van die psalmen. En het staat er echt Nu beginnen. In. Ja. Niksers, leeghoofden, goden zijn het, levende doden die zeggen... jouw God is geen God. Zinloos, halfzacht, onhandelbaar is zijn gebod. Blindgangers zijn het die zeggen... er bestaat geen laatst gericht, geen eerste naam. En zo gezegd, zo gedaan. Ze breken de weg op, verwoesten het land. Niemand die raad weet. Niemand die recht doet. Niemand. Ja, het zijn mooie teksten van Hugo Oosterhuis. En in de Nieuwe Liefde is nog twee dagen dat psalmenfestival. liefde.nl, schat ik dan maar Punt com. Punt .com. net mis. <laughs> Kees Kok, hartelijk bedankt voor de komst naar Kase Wij maken plaats voor Hoorspel eh, Het Bureau. En zijn dan uh, om twee minuten over één met het tweede deel. Uh, terug met het tweede deel van Kaas Luna. En als u nu al wilt bellen, 0801121. Heel veel plezier ook nog de komende dagen als u het gaat. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. CRV. Het bureau. Hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskuil. Boek 2, aflevering 15, 1967.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 Thank you.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 Die gaan vast niet naar binnen. U gaat een moordfilm zien, Afrika, Dio Een Filmpartij. En dat is nodig. Is. Is Wat is Afrika, is. is Afrika een groot slagveld met orgieën van moord? nee, dat is lelijk en primitief? Zijn alle blanken vol tragiek of gratie? Zijn de mensen in Zuid-Afrika alle gelukkig? En die in andere landen daar aan chaos te doen. Jackie film is een leugen.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 Ja, onbegrijpelijk. Ik vond het mythos, hoor, zoals jij die jongen aanviel. Ja. Heel mythos. Vind je niet? Ja, ik zou het niet verteld hebben. Ik wist het niet goed meer. Een overvalwagen. Ja. Zou hij daar voor ons gestaan hebben? Ongetwijfeld. Nou moet je eens in die doos kijken. Van die dooi uit de tuin, weet je wel. Maar hoe komt hij hier? Over de brak en dan over de muur.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 Het waren vooral grote plakkaten met de tekst. We doen de Amerikaanse in We doen de Amerikaanse in We doen de Amerikaanse in Cambodja. we dat? Niks. we dat? Nee! we dat? Nee, nee, nee. Wat ontzettend veel aardige gezichten, hè? Ja. USA wordt het herfst on onder afstand Vietnam. USA wordt het herfst aan de afstand. Onze boom is nog te laat voor elke als de rode revolutie komt. En die komt! De volgende in Vietnam is nog niet afgelopen, maar moet nog in alle hevigheid voort. Per minuut.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 Is in handen van een bandiet geraakt of iets dergelijks. Want dat is naar mijn mening inherent. De, de manier van de optreden daar aan het Amerikaanse systeem zelf. Ja. Ja. Vrienden, dan is hiermee dus de demonstratie voor vanavond afgelopen.